Een hoorspel in zes delen van Roy Clark. Vertaling Johan van der Wouden. De Regie: de Dick van Putten. Eerste deel Nippon ZF. Goed voor oneindigheid. Legaal. Het verbaast me hoe jij het altijd weer klaar speelt om tijd wakker te worden om hem te kunnen horen, Martin. Het is vier uur, meneer. Ik ga allemaal praatjes maken, ik weet wel hoe laat het is. Goed, les vanuit opruimen en achter je stoelen gaan staan. Oh, gedoe, gedoe. Ja, als we nou eens op weg naar de deur alle gebruikte projectielen, de papieren vliegtuigjes en andere sporen van de afgelopen dag meenamen. En als we langs de papiermand kwamen, dat we nou eens keurig indeponeren. Daar ligt die zonder je stoel, Muf. Dat heb ik niet gedaan. Ja, raap het toch maar op, Muf. Dan ben je een brave jongen. <lacht> oh, ja, ja, ja. Goed, jongens. Smeer maar. <lacht> dag, meneer. Dag, dag, meneer. Dag, meneer. Ja, wegwezen, hè. Dag, jongens. <lacht> Bent u daar, mevrouw Beckett? Oh, u bent vroeg thuis, meneer Siert. Is er iets? Oh, een beetje moe van die herrie op school. Ik had er genoeg van toen de bel ging. Uh, heeft mevrouw Harvey vandaag mijn kamers schoongemaakt? Vandaag? Oh nee, ze komt niet voor vrijdag. Uh, heeft ze soms moeten ruilen? Ze is hier vandaag niet geweest. <laughs> nou, dat is een afdoend antwoord. Ze zou daar nu een lastige hebben als u ondervraagd zou worden, mevrouw Beckett. Nou, daar weet ik niks van. Maar waarom dacht u dat ze geweest was? Een typisch vrouwelijk trekje, mevrouw Beckett. Dat er in de praktijk op neerkomt dat de dingen niet liggen waar ze lagen. Ze is vandaag niet in de flat geweest. Op dat punt kan ik u geruststellen. Ik vrees dat u me niet zo gemakkelijk kunt geruststellen, mevrouw Beckett, want de vraag die zich onmiddellijk aan mij opdringt is, als zij het niet is geweest, wie dan wel? Oh, denkt u dat er iemand is geweest toen er niemand thuis was? Hoe lang bent u weg geweest? Ruim drie uur zowat. Denkt u dat erin gebroken is, liever, hè? Nee, dat geloof ik niet. Daar heb ik niks van gemerkt. En als het zo was, dan zou u het zeker gemerkt hebben. Ach, dat mijn verbeelding maar geweest zijn. Ik wou dat u daarmee ophield. Mm -hmm. U maakt me dood. Wat? Zo'n oude ijzervreter als u? <laughs> ha, nee, nooit. <laughs> Brutale duif. Nou, oh, nadat u me de schrik op het lijf hebt gejaagd, moet ik nou zeker uw thee brengen, ja, hè? tuurlijk. En uh, niet te veel etens waren erbij. Waarom? Oh. Gaat u nou alweer uit eten? Wie is het deze keer? Wette carbonades met patat. Met de schoonheid uit die modezak. Wat? Van Jurya? Mm -hmm. Dat meisje met al die make-up, het druipt er Een moderne opvatting. Ach, je moet alles eens geprobeerd hebben. Zo, daar zijn we dan. Nog zo'n groene. Kom even er wel weer. Dank je. Zijn drink je dat altijd? Meestal wel. Vooral in een betere tent. Cheers. Cheers. Heerlijk. Proeven ze slot. Niet. Oh nee, dank je. Te veel techniek voor mijn kleurloos Engels innerlijk. Ik stel me zo voor dat het een onherstelbare schade aanricht. Ik ben Engels. Het heeft me nooit kwaad gedaan. Ach, kom nou. Jij bent niet Engels. Och ja, formeel wel, maar in wezen niet. Vind ik zo, die. maakt me verlegen. Ach, <laughs> Als ik niet de nodige aandacht aan je zou besteden... ...zou je me met het fles van dat groene vroegespul neerslaan. <laughs> en terecht. <laughs> ja, je bent er zeker wel aan gewend hè? om bewonderd te worden, Vera. Ja. Die, uh, die vent met die regenjas daar. Er zit de hele avond aan te kijken. Noem me niet Vera. Ja, daar hou ik niet van. Het is een stomme naam. Nou ja, zo heet je toch. Ja, dat kan me niet schelen. Noem me V. Geïnspireerd op je halslijn. lijkt. <laughs> Idiot. <laughs> maar dan is er nog iets. Je had het mis met die man in die regenjas. Zo. Kijk jij naar de concurrentie? Jij zag hem het eerst. Ik had hem niet opgemerkt. Hoe dan ook, hij heeft geen belangstelling voor mij. Hij kijkt naar jou. Nee, niet kijken. Naar mij? Oh, dan moet wel heel ingewikkeld in elkaar zitten. Hij kijkt naar jou. Ik kan het verschil zien. Hij ook? Hij ah, denkt vast dat hij je kent of zoiets. Of zoiets kun je op verschillende manieren opvatten. Hij probeert waarschijnlijk het geheim te doorgronden van mijn invloed op vrouwen. Oh ja? Hoe groot is die invloed dan wel? Bedoel je dat je het niet voelt? Zou ik nog een drankje kunnen krijgen, terwijl ik op die ervaring wacht? Ik merk dat je helemaal in de war bent. Kijk, ja. hou die verder met die regia's in de gaten. Als ik naar de bar ga, moet je opletten of je naar jou of naar mij kijkt. Ik haal nog zo'n groene oh, hoort dat ik collega's. Dag, Frans, hier. je. Bebouwde, kom, Buiten de stad is het veel beter. Je moet eens vanavond een met me meegaan. Ik weet een stil weggetje een geweldig ontvangst. Dat zal wel, <laughs> Ik had een wandelingetje door het bos in me gedachten, maar... Uh, we zitten met die knakker in zijn regenjas. Volgt hij ons nog? Ik neem aan dat die lichten achter ons van zijn auto zijn. Huh? Vreemd. En ik had nog zo'n leuke plannen, weet je. Is hij soms jouw beschermengel? Een beschermengel met een regenjas al. Ik heb trouwens uh, op zijn rug geen bobbels gezien. Ik ook niet. Het is dus de volgende links. Ik had het best zonder op kunnen stellen. Ik kan het huis wel alleen af. Al. Daar heb ik nooit aan het bijbeldietje. Geen moment. <laughs> Hier langs. Het witte hek. Zo. Stel me op de zaak op. Reken maar. Jij bent een verrukkelijke vrouw. Zou die regenjasman betaald zitten? Hij is naar de straat ingedraaid. Hm? Hij stopt. Het is een beetje James Bondachtig om met jou uit te gaan. Je maakt een arm meisje zenuwachtig. Nou, dat zullen we hem dan ook betaald zetten. Nou, bedankt voor het etentje. Als ik naar jou kijk, heb ik niet het gevoel dat ik het vergeten heb. Mijn eetlust is net opgewekt. <laughs> Idioot. Wij moeten eens dus even praten. Waarom moet jij hem mee hebben? Waarom volgen je mee? Met die kleurrijke moet goeie leren, komt nergens, hè? Een antwoord En als ik dat niet krijg, dan sla ik helemaal weg. Hang niet de helft uit. Ik kan niet toestaan dat je mijn brigadier zo mishandelt. Nee, beweeg je niet. Die zit niet bij dat licht. Maar ik ben gewapend. Goed. Laat hem nu los. En sta op. Hij zal toch een uh, verklaring moeten afleggen. En jij ook. Alles op zijn tijd. Maar ik ben het met je eens. Hij moet een verklaring afleggen aan mij. Ik verwacht dat mijn ondergeschikten zich aan hun voorschriften houden, Brigadier. Je kunt gaan, ik zie je nog wel. Hm. Jij bent een heel flinke jonge man. Hou die leuterkoek voor je. Generaal, geef een verklaring. Flink, maar nogal ruw. Geen generaal, majoor. Oh, dat komt nog wel. Met die stem breng je het op de deur vast al zover. En uh... Pak die brigadier van je niet te hard aan. Als jij zijn plaats was geweest, had ik jou waarschijnlijk afgetuigd. Mm, je hebt hem niet eens gezien. <grijg> Hij moest het vuile werk opknappen. Een hogere rang heeft zijn voordelen. Dat kan jij weten. Je hebt er ook een gehad. Maar geen major. Tweede luitenant. Nationale garde. <grijg> nou, luks <Nauwloes Napoleon -ties. grijg> Goed. Als ik dit weg doe en je een verklaring geeft... kun je dan ophouden met die gymnastiek... Het houdt de zaak alleen maar op en het wordt bovendien heel vervelend. als ik jou een klap op je kop moet geven of zo. Je brigadier heeft mijn zonder sapak weinig geruïneerd. Ach, goed. Wapenstilstand. Ik geloof niet dat die boek nog veel hebben kan. Prachtig, maar niet in deze sombere omgeving, hè? Rustig in mijn hotel, dacht ik. Dat is wel niet veel beter, maar ik wil je wat laten zien. Je kunt het geen drie sterren hotel noemen, maar voor een tijdje is het huiselijk. Je kunt altijd opzoomen, niet hè? Oh, bepaald dingen ben je niet. Dat onderdeel van jou heeft er heel verstandig aan gedaan je niet bij een gewoon regiment te plaatsen. We zijn er. Jij zou te lastig zijn geweest in een behoorlijke mes. Ga zitten, ik haal een borrel voor je. Uh, wat zal dat zijn? Nou, oh, daar zal wel weer een bedwelmend middel in zitten. Whisky Met gemberbier. Veel gemberbier. Zo, dat is een uh, indrukwekkende installatie, major. Je wou toch niet zeggen dat je me hierheen hebt meegesleept... om je vakantiedier te bekijken? In zekere zin wel, ja. Wil je dat scherm even opzetten, terwijl je rest wel? Mm -hmm. Juist, ja, ja, ja, ja, ja, trek het maar uit. Het blijft staan als het hoog getrokken is. Mm, juist. Hier. Doe er zelf je gemberbier maar bij... Zo. Bedankt. Waar zal ik beginnen? Mag ik je legitimatiepapieren zien? Ja, dat mag je. Hmm. Ze zijn niet erg interessant. Met opzet. Speciale afdeling? Min of meer. De naam is trouwens helemaal echt. <laughs> Mar Jarrison, dat moet wel. <laughs> Wie heeft mijn kamer doorzocht? Jij hebt de brigadier. Ach, heb je het gemerkt? Dat was ik. En waarom? Heel eenvoudig om te zien of je het zou merken. De meesten zou het niet merken, weet je. Ik heb nauwelijks iets verlegd, maar jij bent getraind. We hebben ons afgevraagd of je intuïtie nog goed was. Twee jaar nationale gang. Hmm, dat was blijkbaar voldoende. Uit je staat van dienst blijkt dat je aanleg had. Het was gewoon een baantje, alleen een beetje interessanter dan vele andere baantjes. Sommigen zouden zeggen veel interessanter. Je was daar net heel vindingrijk met mijn brigadier. Ik ben dus geslaagd, waarvoor dan ook. Hmm, dat denk ik wel. En mag ik ook weten waarvoor ik ben geëxamineerd? Ja, ja. Zodra je dit hebt gezien. De akte van de officiële geheimen. Die heb ik gelezen. Als je beter kijkt, zul je zien dat je hem hebt getekend. Je hebt er wel werk van gemaakt, hè? De sancties schelden nog. Je zult je herinneren dat de straffen voor het breken van de akte zeer streng zijn. Wat er ook uit ons gesprekje zal voorkomen, er wordt van jou verwacht dat je een passend zwijgen zult bewaren. Begrepen. Ga door, Jij bent geschiedenisleraar aan de gemeentelijke moderne middelbare school. Ik zie het verband wel niet, maar ik heb begrepen dat jouw school ieder jaar een reisje maakt naar het continent. Ja, samen met een groepje van de plaatselijke meisjeschool. Hm. Waar gaan ze precies naartoe? Geen idee. Jij bent niet erg dol op schoolreisjeschool. Nee. <laughs> ze gaan altijd naar een plaatsje bij Loepser. Daar gaan ze altijd heen. O oh, ja? ja? Ja, wil je het licht even uitdoen? Oké. Okay. Dank je. Beeld zo scherp genoeg? Uh, ja, zo, ja. Ja. Ze logeren altijd in ditzelfde hotel. Het Cross House. Dat is geen wonder. Het is het enige dat groot genoeg is voor schoolreisjes. Het oh, ziet er netjes uit. Oh, maar dat zijn ze daar toch allemaal. <laughs> deze knaap is de manager. Vanaf deze afstand ziet hij er ook netjes uit. Maar hij is het niet. Hij noemt zich nu Bruno... Jij zou die roestige methodes van een speciale onderzoekafdeling van jou moeten gebruiken... ...om te proberen erachter te komen waarom buitengewoon want niet bij groep kinderen voor kindermeisjes speelt. Hij is bekeerd, zeer onwaarschijnlijk. Hij verbergt zich, dat hebben we even gedacht. Maar hij zit er nu al te lang. En het plaatsje vloeit nou niet bepaald over van zijn nogal ontsmakelijk soort amusement. En wij geloven dat het antwoord schuilt in de persoon van dit kereltje. Wat vind je van hem? Een soort, uh, ja, een soort tweede Dat klopt aardig. Hoe dan ook, het is een Engelsman. Hm. In feite een collega van je. Het Simpson, leraar natuurkunde groot Londen. Daar is hij met zijn groep. Eén van zijn groepen. En uh, logeren ze in het, hoe heet dat? Crosshouse, ja. Mm -hmm. Hij maakt soms drie reisjes per jaar. Pasen, Pinksteren en in de zomer. Masochist, ik ken dat type. Behangen met camera's. Hij gebruikt nu een Nippon ZF. Kan hij die betalen? Dat is een heel interessante vraag. Kijk hier eens naar. Heel aardig. En waar is dat? Sussex. Wie woont daar? Onze vriend Simpson. Er is nog meer. Hij rijdt in een van deze wagens. De opzichtig? Ja, en heel duur gezien de invoerrechten. En kijk dit trouwens. dat blondje dat het gebouw uitkomt. Je kan haar hier niet duidelijk zien, maar je kunt het soort appartement zien. Londen verhuurt af en toe. En vriend Simpson betaalt? Ja. Zo, oh. nu kun je haar beter <laughs> zien. Hij is ook wat opzichtig, hè? Die heeft hij vast niet op een of de schoolreisje opgepikt. Ja, een duur model dit. Zelfs zonder invoerrechten. Het licht kan er weer aan. Zo, dank je. Nou, wat vind je? Ik vind dat Sims een plezier en weekendjes heeft. Maar. Eh, waarom gaat hij van Doris Maanders met al die mensen terug? Dat begrijp ik niet. Mm. Zeg, wat, wat doet hij eigenlijk nog meer? Hij werkt blijkbaar met iemand samen. Met Bruno? Zo goed als zeker. Zeg, als je zo weinig weet, hoe heb je hem dan anders eens uitgepikt? Geduldig op details letten. Ach, maak dat een ander wijs. Dan moet iemand gesnuffeld worden. Nee, nee, nee, nee, ditmaal niet. Geloof maar dat er intensief is gespeurd aan deze bende. Eerst wisten we alleen dat de smokkelzeer was toegenomen. Iemand had kennelijk een nieuwe route gevonden. Het heeft ons ongeveer een jaar gekost alle mogelijke kanalen te controleren. Toen moesten wij beginnen met de minder waarschijnlijke. Dat bedoelde ik met dat intensief speurwerk. Uit pure wanhoop begon we de schoolreisjes te controleren als de meest onwaarschijnlijke. Het klinkt belachelijk, smokkel op grote schaal via een groep kinderen. Juist, dat klinkt belachelijk. En dat maakt het zo verduidelijk goed. Na een hele tijd hebben we Bruno gevonden... Dat begon heel interessant te worden. Toen verscheen later onze vriend Simpson voor de Lens. Nog interessanter. Zover zijn we ongeveer gekomen. Het lijkt niet veel voor al die maanden werk, hè? En uh, wat is het product? Wat smokkelen ze eigenlijk binnen? Oh, van alles en nog wat. Het belangrijkste is de route. Ze doen zaken als een soort beschaafde transporteurs, denken we. Hmm. Ze vervoeren alles als de prijs maar goed is. Hun veiligheidsfactor is kennelijk veel hoger dan normaal... Zelfs bij zeer lage prijzen moet hun dienst lucratief zijn voor iedereen die rustig zaken wil doen. Heb je enig idee hoe ze dat doen? Ongeveer. En laten we eens aannemen dat bepaalde collega's van jou bereid zouden zijn wat extra bagage mee te nemen en die onder de kinderen verdelen. Je weet hoe tarloops de douanecontrole is. Misschien wordt er ook wat in de bagage van de kinderen gestopt. Eenmaal door de douane is het voor de leraren niet moeilijk te arrangeren dat tassen ergens bij rondslingeren. En nou hoop jij dat ik me achter het vader zal opstellen en met het schoolreisje meega, zodat jij een mannetje hebt voor dat karweitje? Nog beter. Wij geloven dat jij, als je erheen gaat en doet alsof je een dure smaak hebt, door hem zult worden benaderd en een aanbod krijgt en gaat je mee te pikken. Je begrijpt wel dat dit voor ons de enige manier is het te pakken te krijgen. Het is de enige manier het goede bewijsmateriaal te krijgen. Tenminste, genoeg bewijs om de uitvoerders te grijpen. Anders moeten we ons tevreden stellen met een dwerg als Simpson. Een gewone mandagins heeft geen zin. De plaats is te klein. Hij zal onmiddellijk opvallen. Nee, het moet een bona fide leraar zijn. Die zijn er genoeg. Ik wens je veel succes. Oh, maar jij bent zoiets als een geschenk van de goden. Je kunt je niet voorstellen hoe geïntegreerd we waren... toen we je staat van dienst bij het leger ontdekten. Twee jaar speciale dienst. Ik hoef jou niet te vertellen wat de verschil in dit geval de juiste training uitmaakt. Aardig gezegd, Major, maar wel wat overdreven. Door die man, je bent er geknipt voor. <laughs> je eigen school gaat naar die bewuste plaats. Jouw aanwezigheid zou ze geen moment verbazen. Bedankt voor de bor, Major, en de interessante avond. De groet aan je brugadier. Hij zal het vast leuk vinden om te horen dat jullie alle twee je tijd hebben verknoeid. Spijt me, Major, maar vakantie is voor mij een rustperiode. <laughs> je moet er niet aan denken dat kinderen die zomer verstoren. Oh nee, geen denken aan. Wat je ook zegt. Ik ga niet. Elfie Pinder verpest mijn hele vakantiestemming. Heb je ze gezien, Posse? Ik heb ze gezien en dat is ongeveer alles. Ik zou juist wat zeggen. In dit tempo komen we niet in de buurt van een van die vogels voordat we in Zwitserland zijn. Ik heb het je gezegd. Tijdverspilling. Klets niet, Tedbo. Waar zijn ze dan, nou, Foster? En drie coupés terug. Goeie ganaat, IJzeren Gordijn. Heb je doorheen gezien? Nee, heel even. Elvie staat op wacht. Klets met het kind dat dienst heeft. Dat zal ze wel fijn vinden. Zeg, maar Shields. Uit en in de gang. houd een oogje op de rest van ons. Ik zal eens Pools gaan nemen. Goed, smeer jij maar naar de wc. In dit stadium heeft het geen zin om Elfie te liquideren. Kom je? Daniels. Ach smeren. Verdorie, wat een stel, zeg. En ze zeggen nog wel dat we met vakantie zijn. Maar oude, vooral had gepraat over meisjes, dus dat kan hij niet tegen. Hij zou er liever achteraan gaan. Ach, wat. Kom nou. Zo, Schultz. De dames voelen zich blijkbaar op hun gemak. Hoe staat het er hier voor? Er is niemand wagenzicht geweest. Hoe lang houden we deze Oosterse discriminatie nog vol en laten we de vrouw achter ons aanreizen? Uh, ik denk dat jij je moet onderwerpen aan mijn ervaring in deze dingen, Shields. Oh. Uh, uh, uh, niet dat ik niet blij ben dat je toch bent gekomen en je bij het vrachtje hebt gevoegd. Uh, uh, een beetje plotseling. Hm? Uh. Maar het is prettig wat hulp te hebben. Uh. Niemand weet het, zie je. Huh? Niemand weet hoe zwaar de verantwoordelijkheid is. Die, die jonge levens. Hé, uh. uh. hey, hey, jij daar! Wat doe jij uit je coupé, jongen? Pc, je net geweest. Jij bent niet ziek, jongen, beheers, je gaat naar binnen. Ik ken hem stel Schilds. Let er eens op. Straks loop ik heen en ruik aan de adem van de jongen. Ze roken, zie je. Misschien wil jij aan hun adem ruiken. Alleen maar om het eens mee te maken. Ik denk er niet aan, Elfie. Zo ver gaat mijn plicht niet. Als je wilt. Het lijkt er tenminste op dat de meisjes goede manieren hebben. Niet zoals sommige van onze lummels. Superieure sluwheid, dat is het. Er zit iets heel sinisters als in meisjes in groepsverband. Ze zijn een zeer bekwame handen. Mevrouw Hock is een zeer ervaren lerares. Ja, die andere is nog maar een jong ding, maar ze is, denk met van goede wil. En dat is ten slotte het belangrijkste, is het niet? Juffrouw Page. Wat? Juffrouw Page? Dat leraresje van de meisjes. Je noemde haar dat jonge ding. Oh, ik, ik dacht dat je haar naam misschien niet meer wist. Ze heet juffrouw Page. Ik heb het op een van de afschriften van jouw papieren gezien. Ach, ach, mijn kruisbeschrijving. Die heb jij dus gezien. Ja, ze zeggen wel eens dat ik er te veel werk van maak. Niet te geloven. Ja, ja, ja, het is zo. Maar je kunt niet genoeg informatie hebben, zeg ik altijd. Wat doet ze? Wie? Mevrouw Peet. van het haar Oh, ik weet niet precies. Ah ja toch, uh, sport. Zoiets tenminste. Sport. Oh hemel, behaarde benen. Dat weet ik niet, Jules. Maar ze leek me erg jammer. Het is psychosomatisch, Alfie. Al is de huid ook nog zo schoon. Mentaal krijgen ze behaarde benen. Ik moet bekennen dat ik wat verrast was toen ik hoorde dat je met ons mee op reis ging. <reverbeleid> nou, hou je goed, Elvie, we redden het wel. Voor het welzijn van het regiment. En uh, denk eraan, het is groter dan wij samen oh <middels> Ja, <Jogelijen! middels> Nou, leider! Nou, jullie zijn hier goed bij stem. Jij vooral, Paulus. dus je joden voor de jonkvrouw. Ach, u moet Shield zijn. Hoe maakt u het? Ik ben Jean Hogg. Dag maar Hogg. Oh, nee, nee, nee. Noem me Jean. We zullen veel met elkaar te maken krijgen, zie je. Ach, ik vind dat wij Engels altijd saai formeel zijn, vind je niet? Ik vind het heel prettig om af en toe eens naar het continent te gaan. Wat is je voornaam, Shields? John. Nee, da dat geloof ik ja, echt? niet. John en Jean. <lacht> dat lijkt wel een echo. <lacht> ja. Hm. Nou, eh, John... Ik moet zeggen dat het een prettige afwisseling is om bij dit uitstapje bij de stad een man te hebben die aan de goede kant van seniliteit staat. Maar waar is meneer Pinder? Achteraan. Ik bedoel dat we onze monstertjes niet al door in de gaten moeten houden, We krijgen de kans enige openblikken van onszelf te hebben. Is dat gegeven? Oh, je, ja, wacht maar af. Laat op de avond bij dat meer en al dat maanlicht. <hijf>, hoe vaak ben jij al mee geweest? Oh, dat is mijn vijfde jaar. Ik heb veel ervaring, hoor. Ik ben zelfs gewend aan de eigenaardigheden van jullie, meneer Pinder. Aardige vent, maar eh, dat zul je wel weten. Hij heeft graag het gevoel dat hij de zwakkere seksen helpt. Mm -hmm. Ik vraag hem altijd om raad, gewoon protocol. Ik sta hem eens dus naar zijn vent lopen. Tot ziens. Achteraan zei je. hè? Ik denk dat hij de derde klas college geeft over Victoriaanse zedelijkheid. Dag, schat. Oh, major, wat heb je me aan gedaan? Toestel 2-4, alsjeblieft. Wat, Jensen. Shields, majoor. Hallo, Shields, beste kerel. Waar ben je? Kings Cross, net aangekomen. En noem me alsjeblieft niet beste kerel. Zeg, je had me moeten waarschuwen voor die mevrouw Hawk. Ze zal je opvoeden. Ik neem aan dat je ze allemaal hebt nagegaan. Natuurlijk. Ze is goed, technisch gesproken dan altijd. En bestaat er soms ook nog ergens een meneer Hawk, arme sukkel? Dezelfde tijd is. Waarom denk je dan dat ze belangstelling zullen hebben om mij aan te trekken? Het maatje is een instinct, oude jongen. In hele dienst bekend. Wat denk je? Je hebt gezien hoe Simpson zich gedraagt, hè? Hij is niet bepaald discreet. Als ze er een keer achterkomen, en dat moet wel gebeuren, zullen ze hem kwijt willen. Zou jij dat niet willen? Ik denk van wel. Ik hoop dat je gelijk hebt. Als blijkt dat deze reis voor niks is geweest, vraag ik schadevergoeding, Major, gezien het soort gezelschap waar ik mee om moet gaan. Al moet je daar je flat in Chelsea voor verkopen. dat tot, tot, tot, wat boosradig, En je ziet er zo normaal en ongecompliceerd uit. Nou, tot ziens op het vliegveld. Tot ziens. Kijk maar niet naar uit, ik vind je wel. Waar zijn ze dan? Andere kant van de snackbar. Goed gescheiden, erger dan quarantaine. Wat geeft dat nou? Gekke vind jammer. En nog zo jong? Als we Elfie kunnen overhalen ons vrij te geven voor een cola aan die snikbar. En die vogels ons druk zien slurpen, zullen ze, gezien de vrouwelijke jaloezie op aandringen ook vrij te krijgen. En dan krijgen we de kans met die heerlijke Doreen te vallen. Ja, en met al wat andere heerlijk. En hou die afschuwelijke Greta erbuiten. buiten. Ik hou niet van cola. Ah, wat dat wel. of is dure Greta op jou? <lacht> nee? Ja. Wat vinden jullie daarvan? <lacht> Goh, ze zou hem dooddrukken oh, Ze is dik. Ze is niet dik, makker. Allemaal spieren. Oh, zeg, ik heb eens gezien dat ze Ernie Potter vroeg. Een enorme opstop. Kijk maar uit, kleintje. Ik of Elfie vragen of wij wat mogen drinken. Uh, waarom ik? Ah, jij, jij, jij bent groter nee, dan nee, hij. Nee, nee, nee, nee, jij leidt dit in. Als hij weigert, dan beginnen wij. Maar wij krijgen hem wel zover. Ga ah, nou maar. Doe ook eens wat. leven in de derde klas wat eenvoudiger. Wat zeg jij daar? Grote hemel, meisje, wat doe je? ik kom hier. Waarom draai je de arm om? Je lijkt van een Japanse worstelaar. Hij heeft het vet varken genoemd. Ik wil niet dat iemand mij vet varken noemt. Wat zullen de mensen in vrede dan denken? Je trekt de aandacht, kind, beheers je. Jij mijn genoemd! Begin er niet meer over. Ga jij maar eens daarheen naar de groep van je van Peefs. Het is iets om Neanderpalen. Alsjeblieft, juffrouw, we versterken van het doof, juffrouw. Jongens, drink kijk. Waarom mogen wij niet? Dat is niet eerlijk, juffrouw. Ik wou jou spreken, Doreen. Ik zag je op die bank liggen, Ik kon je broek zien, mevrouw. En volgens mij leek je veel te doen voor jouw leeftijd en positie. Oh, je verhoopt. Ik hoop dat je iets degelijkers in je koffer hebt en doe niet zo zenuwachtig. Wapper niet zo met die, die, die primitieve juwelen. En kijk niet zo naar de jongens. Jij blijft in contact via een van de kelders. Karel heet die. Maar hij. Maar verwacht niet dat hij er verder bij betrokken wordt als je, je koreert. Hm? Dat kan hij niet. Alles wat je hem vertelt, komt bij de politie in Luzern terecht. En daarna bij mij. Omgekeerd zal hij, als jij iets te vragen hebt, dat doorgeven en zorgen dat je antwoord krijgt. Weet je zeker dat hij vertrouwbaar is? Ja, ja, hij is regisseur. Hij is jouw enige schakel. Compromitteer hem niet. En kijk eens daarin. Onze prins Simpson met zijn groep klaar om in te stappen. Ik ben benieuwd wie er op dat blondje weg. Is. Ik denk dat hij zich dat ook afvraagt. Lieve hemel, zeg. Hij is al bezig. Wat? Huh? Ah, oh, ja, ja. Je weet hoe die fotogekken zijn, hè? Het vertrek en het begin van een volgend album. Hij neemt er de tijd voor zijn groep op te stellen. Zou uh, Cecil B. de Mill ook zo begonnen zijn? Als jij verstandig was, zou je er meteen naar binnen gaan... om jouw groep te fotograferen, Fils. Oh. Ik zie dat je maar heel gezonde exemplaren bij hebt. Een van de jongens moet wel 1,80 meter zijn. Oh, dat is Foster. Reus, maar erg vriendelijk. Ik zweer je dat Simpsons zijn belichtingsmeter al drie keer heeft afgelezen. <lacht> nou, het lijkt erop dat hij eindelijk klaar is. Nippon ZF, zei je, hè? Camera Nippon ZF. Ja, het ziet er bepaald duur uit, zelfs hier vandaan. Oh, wat in Dit moment is in De wereld door een zoeker. <lacht> wat? Goeie oh, ja, genade. Zag je het? het, is het hoofd is al afgerukt. Nee. Weg, zie het niet. Het is welkom te helpen. En degene die de explosie in de camera in veroorzaakt, staat ergens te kijken. Ze moeten jouw gezicht niet te vroeg zien. Je zei dat ze hem kwijt wilden, hè? Mijn god, ze zijn kwijt. Dat was het dan, Shields. De portuur van de oppositie. Kijk er maar goed naar. Daar krijg je mee te maken.